1 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Franse politie heeft in het TK-stadion van Toulouse. de onlangs uitgezette leider van de Russische hooligans opgepakt. Hij zat te kijken naar de wedstrijd Rusland-Wales. en had tussendoor wat selfies op Twitter gezet. De politie zegt dat en ging naar hem op zoek. De hooligan en rechtsextremist. werd vier dagen geleden het land uitgezet. Dat gebeurde na aanleiding van de rellen van een week geleden in Marseille. waarbij de hooligans Engelse supporters aanvielen. De 28 lidstaten van de EU gaan bindende afspraken maken over de aanpak van belastingontwijking. In 2019 moeten de nieuwe richtlijnen ingaan. Daardoor kunnen landen makkelijker bedrijven aanpakken die minder belasting betalen door internationale constructies. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hij verwacht dat sommige bedrijven voor ze meer belasting moeten gaan betalen. Het Turkse openbaar ministerie zegt dat drie Turkse journalisten... terreurpropaganda gesteund door een pro pro-Koerdische krant te helpen. Turkije wilde drie vervolgen op grond van antiterreurwetgeving. De EU eist dat president Erdogan de antiterreurwet ongedaan maakt. Anders komt er niets van de afspraak over opheffing van de visumplicht voor Turkse toeristen. Erdogan weigert te buigen voor die eis. Deputant Wills heeft dankzij een 3 0 zege op Rusland de achtste finales van het EK bereikt. Het land is door de overwinning groepswinnaar geworden. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Sloakije. En Rusland is door de nederlaag laatste geworden en is uitgeschakeld. De Sloaken maken nog kans op de volgende ronde als ze bij de beste vier de eindigen... Het weer dan. Vannacht valt er in het binnenland nog wat regen. Overdag is het wisselend bewolkt. Enkele buien, af en toe zon. En dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Dan zie je niet alleen, alleen een man van steen Van buiten lijk ik hard, maar ik er eens doorheen... En laat bij pijn doen in mijn vaderhand. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen...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 He beautiful